8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Geen akkoord over steun aan Griekenland. Statiegeld op plastic flessen blijft. En plan voor studieleenstelsel haalt het niet in de Eerste Kamer. De ministers van Financiën van de 17-eurolanden... hebben hun gesprekken over de betaling van de noodsteun aan Griekenland afgebroken. Ze konden het vannacht niet eens worden over de uitbetaling van de volgende termijn. Komende maandag komt de eurogroep opnieuw bij elkaar. De ministers verlieten Brussel zonder de gebruikelijke persconferentie te geven. De Duitse minister Schäuble sprak in een korte toelichting over een verhitte discussie... en zei dat er geen akkoord is bereikt omdat de problemen zo ingewikkeld zijn. Volgens voorzitter Jonker is er oneenigheid tussen de ministers en het IMF... over het beheersbaar houden van de Griekse schuld. Het overleg in Cairo tussen Hamas en Israël... heeft nog niet geleid tot een wapenstilstand. Vannacht zijn vanuit Gaza opnieuw beschietingen gemeld. Daarbij zouden onder meer regeringsgebouwen... en een winkelcentrum zijn geraakt. De beschietingen vanaf zee, die gistermiddag begonnen... zijn de hele nacht doorgegaan. In Israël zijn opnieuw raketten neergekomen vanuit de Gazastrook. Amerikaanse minister Clinton voerde gisteravond in Jeruzalem... spoedoverleg met premier Netanyahu. Ook zij spraken over een bestand... Als er later vandaag nog geen staakt het vuren is bereikt... zal de VN-veiligheidsraad zich in een open debat over de crisis buigen. Het dodental in de Gazastrook is volgens Palestijnse bronnen opgelopen tot 173. In de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft de man zichzelf opgeblazen. Behalve de terrorist kwamen daarbij twee Afghaanse bewakers om het leven. Twee bewakers raakten gewond. De aanslag was in het diplomatieke district van Kabul...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 De PvdA wil het systeem zelfs uitbreiden... en ook voor kleine flesjes statiegeld vragen. Het vorige kabinet van VVD en CDA vond het handiger... om mensen zelf hun plastic flessen te laten inzamelen... samen met ander plastic afval. Ook de verpakkingsbedrijven wilden van het statiegeld af. ze vinden het inefficiënt en duur. Het kabinetsplan om een leenstelsel voor studenten in te voeren... zal het niet halen in de Eerste Kamer. GroenLinks is tegen het voorstel en daarmee is er geen meerderheid. Volgens GroenLinks kunnen door de plannen van VVD en PvdA... de toegankelijkheid en de kwaliteit van het hoger onderwijs in gevaar komen. VVD en PvdA hadden in de Eerste Kamer wel op de steun van GroenLinks gerekend... omdat de partij in principe voor een vorm van studieleenstelsel is. In een van de grootste acties in jaren... heeft de Koninklijke Maréchose een grote internationale drugsbende opgerold. Teams van de Maréchose, de Fiot, de Douane en Defensie pakten gisteren zeven mensen op... Eerder deze maand werden al vijf leden van de bende opgepakt. Volgens de maréchaussee was het een gevaarlijke bende. die zich bezighield met de smokkel van drugs en wapens. en het witwassen van crimineel geld. De vijf mensen die eerder deze maand werden opgepakt. zouden in opdracht van de bende liquidaties hebben voorbereid. De bende zou op verschillende manieren cocaïne vanuit het Caribisch gebied. via Schiphol naar Nederland hebben gebracht. Een Nederlandse persfotografe Marielle van Uitert. is vrijdag in Syrië bij een mortieraanval licht gewond geraakt. Haar collega Irene de Zwaan bleef ongedeerd. De twee zijn ook ontvoerd en enkele uren vastgehouden. De freelance journalisten waren naar de stad Aleppo gereisd om reportages te maken. Vrijdag ontplofte een mortiergranaat vlakbij de plaats waar ze stonden. Daarbij vielen tien doden en een onbekend aantal mensen raakten gewond. Toen ze uit het ziekenhuis kwamen werden Van Uitert en de Zwaan door onbekenden meegenomen... naar een huis waar een groep van ongeveer vijftien gewapende moslims verbleef... Daar zijn ze drie uur vastgehouden. Daarna zijn ze teruggebracht naar hun verblijfplaats. In India is de laatste dader van de Mumbai-aanslagen geëxecuteerd. Mohammed Ajmal Kassab is vannacht opgehangen. Vorig jaar werd hij definitief ter dood veroordeeld. De 25-jarige Kasab was een van de tien terroristen... die ruim vier jaar geleden 166 mensen doodschoten... op treinstations en in hotels in Mumbai. Op beveiligingsbeelden was te zien... hoe hij met een kalashnikov rondliep in een treinstation werd na bestudering van de beelden opgepakt. Negen andere terroristen waren door de politie al meteen doodgeschoten. Het weer bewolkt en eerst nog droog. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten regen. Het wordt ongeveer 9 graden. Het KNMI waarschuwt voor windstoten vanavond in de kustprovincies. Tussen 7 en 9 vanavond kunnen ze snelheden halen tot 100 km per uur. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland... kan een stormachtige windkracht 8 ontstaan. Morgen zonnige periode, droog en dan wordt het 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. Tot nu toe een vrij normale spits. Afgezien van een aantal ongelukken die voor extra vertraging zorgen. Onder andere op de N3 vanuit Papendrecht naar Dordrecht. Daar staat voor de aansluiting met de A16 bij Dordrecht drie kilometer file. En bij Amsterdam op de A10 aan de noordkant van de stad richting de A10 Oost. Tussen Schellingwoude en het knooppunt Watergraasmeer. Vier kilometer. En de weg is hier wel weer vrij. Op de A13 richting Rotterdam, tussen Delft en het Kleinpolderplein... 8 kilometer door een ongeluk op de A20 in richting Van Gouda. Daar staat tussen Knoopend Ketelplein en Rotterdam Centrum 5 kilometer. De rechterrijstrook is nog dicht bij de afrit Rotterdam Centrum. En er is een ongeluk gebeurd bij een vrachtwagen op de A29 richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en de Tunnel staat 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Hallo, ik ben Mark. Iowa Merel. Wat?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 Het NOS Radio in Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het kabinetsbeleid voor de huursector kost de woningcorporaties miljarden euro's, zeggen ze zelf. We spreken de voorzitter van de koepel van corporaties er zo over. En Marcel Bril vertelt over de lastige situatie waar minister Blok voor Wonen nu in terecht is gekomen. Een wapenstilstand tussen Israël en Hamas is nog niet bereikt. Minister Clinton zet zich er wel voor in, maar blijft tegelijkertijd Israël vol steunen. Amerika's commitment to Israel's security is rock solid and unwavering. Ondertussen wordt er wel koortsachtig overlegd. Het zijn uitspraken van Clinton na het gesprek dat de Verenigde Staten had. Ze zei ook een duurzame oplossing te willen voor de crisis. Die leidt tot stabiliteit in de regio. Midden-Oosten correspondent Sanne van Hoorn is in Qatar. Sander, hoe wordt in de Arabische wereld gereageerd op de uitspraken van Clinton? Nou, niet eigenlijk. Er is in die zin niks nieuws onder de zon. Uh, men weet hier wat het Amerikaanse standpunt is ten opzichte van uh, Israël en de Palestijnen. En ja, we horen dus nu niks nieuws. We hopen alleen dat zij iets kan bereiken wat duurzamer is in Arabische ogen. En dat is toch uh, wat minder gericht op de veiligheid van Israël... waar Clinton het over had. Dat is wat meer gericht op de veiligheid van de Palestijnen. En uh, zij zeggen dus hier, die grenzen met Gaza, die moeten open. Hamas moet uit het isolement. En alleen op die manier kun je duurzaam uh, iets bewerkstelligen. Kun je bijvoorbeeld gaan denken aan het praten over een langduriger vrede. En ja, iedereen hier weet ook dat dat nog heel ver weg is. Ja, het bericht dat er een staakt het vuur op handen was... kwam gisteren van Egypte en ook van Hamas. Was dat een verkeerde interpretatie of hoort dat bij de tactiek? de tactiek. En uh, het wordt ook veroorzaakt door het probleem dat de beide partijen, Israël en Hamas, natuurlijk niet rechtstreeks met elkaar praten. Kijk, als Ismaël Haniyeh bijvoorbeeld in de Gazastrook en Benjamin Netanyahu in Israël rechtstreeks met elkaar aan de telefoon zouden zitten, dan zou het wat makkelijker zijn. Nu moet het allemaal via derde partijen. Uh, Egypte is zo'n partij. Qatar is zo'n partij. Hillary Clinton, die uh, heeft met Israël gesproken, gaat vandaag met uh, de Palestijnse president Abbas praten en reist vervolgens door naar Egypte. Dus dat is dan ook weer zo'n intermediair aan het worden. De, al die schakels, ja, die maken het er natuurlijk niet echt makkelijker op. En Het probleem van zo'n staakt het vuren is, je moet het allemaal uh, voor je eigen achterban kunnen praten. En is de Israelische achterban op dit moment die wil eigenlijk dat er uh, doorgevochten wordt. Die mm. wil alleen maar een staakt het vuren. als er spijkerharde garanties zijn. dat er geen raketten meer uit de gazestroom komen. Maar ja, dat zijn van die dingen die je Hamas weer moeilijk kan uitleggen. Dat zijn de details in feite. waarover gepraat moet worden. Ja. Via omwegen. En ja, dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. Nee, nee als je het zo schetst inderdaad. En uh, Robert van der Roer, diplomatie-deskundige. zei in het vorige uur. dat ja, iedereen eigenlijk in beweging moet komen. He, dan noem je al uh, Qatar als, als bemiddelende partij. Turkije heeft ook zo'n. Rol heeft wat wat doen die beide landen? Kijk, wat de mensen hier in Qatar bijvoorbeeld hebben, is een heel groot adresboekje met allemaal directe telefoonnummers. Die uh, bellen ze af en dat doen de Egyptenaren ook. De Egyptische geheime dienst bijvoorbeeld is, is heel erg bekend om hun uh, telefoonboek. En zij kunnen mensen bellen. Zorgen dat mensen van elkaar weten wat de eigenlijke agenda is. Wat ze eigenlijk willen. En proberen dat in overeenstemming met elkaar te brengen. En dat dan zo te timen dat dat ook nog eens op hetzelfde moment kan leiden tot een zaak te zuren. Ja, die, zo ingewikkeld is het allemaal echt. En uh, het probleem is een beetje dat uh, uh, meerdere partijen dat tegelijkertijd moeten doen. En wat dat betreft, dat is dan een lichtpuntje, zou ik het dan zou kunnen geven, is het hoopvol dat Qatar, Egypte en dus nu ook Amerika op hetzelfde moment uh, bezig zijn. Want zij kunnen ervoor zorgen dat ze op hetzelfde moment druk uitoefenen op beide partijen om die handtekening uiteindelijk te zetten. Ja. Maar je kunt niet blijven praten, Sander. Iemand zal er een keer een knoop moeten doorhakken. Wie moet dat doen? Ja, nee, absoluut. En uh, liever uh, eerder dan later, want iedereen is er wel over eens dat als dit lang duurt, dat. Uh, ...zo'n dynamiek uh, van raketten de ene kant op en bommen de andere kant op... ...dat, dat je die dan niet meer onder controle hebt. Uh, gisteren is er een Israëlische militair om het leven gekomen. Dat ligt heel gevoelig. De Israëlische publieke opinie die, uh, is heel erg voor het met geweld oplossen op dit moment van dit conflict. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld weer een raket op een plek neerkomt waardoor er doden vallen... ...ja dan zul je zien dat zo'n Israëlisch grondoffensief haast onvermijdelijk wordt. En dan heb je weer echt een heel groot probleem erbij. Dat probleem probeert iedereen voor te zijn. Vandaar die hevige en intensieve diplomatiek vandaag. Sander van Horen vanuit Qatar. Even kijken hoe het vannacht is gegaan. Um, u hoorde eerder al Lex Runderkamp en Joris van der Kerkhof... in onze uitzending vertellen dat het onrustig was. Um, ook vannacht vuurde Israël weer tientallen raketten af. De Gaza-strook. Daarbij is een aantal regeringsgebouwen geraakt. Zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hamas. Um, Joris ging kijken hoe groot de schade is. De bulldozer veegt al een hoop puin uh, weg... Terwijl vijf meter daar vandaan de rookwolken nog steeds uit de rest van het puin komen. Achter die rookwolken, waarvan niet helemaal helder is of het vuur wat daaronder zit, hoe zich dat ontwikkelt. Achter die rookwolken de moskee en een grote telefooninstallatie, een telefoonmast. Dit was het gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Mensen konden hier een paspoort krijgen, of in ieder geval een bewijs waarmee ze konden reizen om half twee is het uh, gebombardeerd. Terwijl de bulldozer verder gaat, praat uh, Abid Mustafa, een 30-jarige buurtbewoner die aan de overkant woont in een uh, pand naast uh, de bank ook. De Palestine Investment Bank, een bank die, uh, die ook uh, flink uh, geraakt is. Hij woont ernaast en ging er ook uh, gezien zijn ervaring in uh, de vorige oorlog in 2009. Ging ervan uit dat het hier wel veilig was. Hij heeft twee kinderen van drie en vier. Zijn vrouw was er, zijn moeder was er. Toen het gebeurde, in twee minuten tijd, tien raketten die insloegen. En het vuur wat toen ontstond uh, was enorm, uh, zegt hij. Ja, het is misschien een beetje een gekke vraag om dat nu aan hem uh, te vragen. Maar het gaat toch over het staakt het vuur uh, op dit moment. Gisteren uh, was er bijna een staakt het vuur. Waren er misschien al wel afspraken gemaakt, maar uiteindelijk uh, niet. Hoe denkt hij daarover? Uh, nee, dat zal er uh, niet van komen, dat, uh, dat staakt het vuur. Daarvoor is de aanslag op. Gaza-stad. Daar is de aanslag van Israël op Gaza echt te groot voor geweest. Er is al één plek in het centrum van, de, van Gaza stad... waar uit het noorden van de stad de afgelopen dag veel mensen naartoe zijn gekomen... omdat het hier veiliger zou zijn. De pamfletten zijn er gisteren uitgedeeld door het Israëlische leger... of verspreid in ieder geval vanuit de lucht... om te zeggen dat ze uit het noorden moesten vertrekken... omdat daar veel bombardementen zouden zijn. Mensen zijn hier naar deze buurt bijvoorbeeld ook gekomen... En zo ontzettend veel veiliger blijkt het dus hier in het centrum van Gaza niet te zijn. Een bijdrage vanuit Gaza strook van onze verslaggever Joris van der Kerkhoof. We blijven u uiteraard op de hoogte houden van de situatie in Gaza en in Israël. Als het kabinet niets verandert aan de plannen voor de huursector... heeft dat desastreuze gevolgen voor de huurders. En de sector, zegt de sector zelf. Nou, zomaar is de voorzitter van de koepel Edes vragen waar het hem dan in zit. Verkeersinformatie is bij de ANWB, Dennis mooi. Er staan nu 21 files, Marcel. 75 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste files staan op de wegen rondom Rotterdam. Uh, maar bij Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de A10 Noord... richting de A10 Oost. Tussen de afrit voor Volendam en Zeeburg staat 4 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam... staat voor de heinen 2 kilometer door een ongeluk. Maar ook hier is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over 8. Woningcorporaties komen door het nieuwe kabinetsbeleid... in grote financiële problemen. Dat zegt de toezichthouder, onafhankelijke toezichthouder van de woningcorporaties... is Centraal Fonds Volkshuisvesting. Minstens één op de tien corporaties zal failliet gaan. En een flink deel heeft straks geen geld meer om panden op te knappen... of zelfs om nieuwe woningen te bouwen. Mark Alon, voorzitter van Edes, dat is de koepel van woningcorporaties. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat zijn toch bittere conclusies. Het staat allemaal in een rapport aan minister Blok voor wonen... Um, heeft u deze bui al zien hangen, zag u dit aankomen? Ja, wij hebben er ook voor gewaarschuwd. Al voor de formatie. We hebben samen met de woonbond, Vereniging Eigen Huis en de Makelaars een eigen plan gemaakt. Nou, dat is in de prullenbak gegooid door de onderhandelaars. Toen hebben ze gezegd, corporaties uh, moeten 2 miljard uh, aan heffing per jaar gaan betalen. En de huurders die krijgen een flinke huurverhogingen voor de broek. Ja, dan krijgt u ook... in ieder geval wat geld in kas weer. En die huurverhoging kan je niet overal doorvoeren, maar ze hebben daar ook een, een plafond aan gezet. 4,5% van de WOZ-waarde. Mm. Dat is het eerste foutje wat ze gemaakt hebben. Van de waarde van die woningen die is de laatste jaren gedaald en niet gestegen. En die gaat nog verder dalen. Dus dat betekent dat die huurverhogingen daar niet doorgevoerd kunnen worden. Nee, dat er zelfs dat sprake is misschien wel van een huurverlaging, begreep ik, op ja, sommige ja, gemeenten. Ja, ja, in sommige ja. gebieden is dat zo. En een tweede fout die gemaakt is, is dat ze die 2 miljard. Uh, of die totale hoeveelheid woningen, daar hebben ze een vast bedrag van gemaakt. Je moet zich voorstellen, 2 miljard of 2,4 miljoen woningen. Dat is dan ongeveer 833 euro per jaar per woning. Dat zijn dus aan twee maanduren die een huur straks direct in de staatskas stort. Nou, wat je dan ziet is dat corporaties proberen meer woningen te gaan verkopen... om daaruit dat geld op te brengen. Maar dat lukt moeilijk in deze markt, niet die woningen nauwelijks te verkopen zijn... En stel je dus dat je de helft van je woningen verkoopt, dan zijn dat geen twee maanduren die je moet betalen, maar vier. Dus dat gaat niet werken. Mm. En je ziet dus corporaties failliet gaan. Uh, nou, die moeten overeind gehouden worden, althans die taak moet overgenomen worden door hun collega's. Die moeten daarvoor gaan betalen. En die gaan dan dus ook failliet. En zo krijg je een systeem wat gewoon omvalt. Mm. Nou, en dan is het ons niet om die corporaties te doen, hè, want dat is slechts een middel. Maar wat je in de tussentijd ziet, is dat de bouw failliet gaat. Er worden geen woningen meer gebouwd. Er worden ook geen woningen meer opgeknapt. Dus alle werkgelegenheid die erachter zit, die verdwijnt. En uiteindelijk zijn de huurders gewoon de pineut. Want de wachtlijsten nemen toe en hun huizen worden niet meer opgeknapt. Maar meneer Kalon, de miljarden vliegen over tafel. Om, om hoeveel geld zou het in, in totaal gaan? 20 miljard vanaf 2017 per jaar. Sorry, nog een keer, want u viel even weg. 2 miljard. 2 miljard, ja. Maar ik, hoorde, ik hoor ook bedragen van 22 miljard. Waar zit hem dat dan in? Uh, dat is een vermogenscomponent. Dat is een ingewikkelde ja. berekening uit het rapport van de toezichthouder. Die heeft gekeken, wat doet dit nou met het vermogen van die corporaties? Dus dan gaan ze uit dat een huis een bepaalde periode geëxporteerd wordt. Dan moet je heffing over betalen, wat doet dat met vermogen? En om dus... het nog moeilijker te maken, dit is het bedrag ten opzichte van de vorige meting... Maar toen gaat er ook wel een neergang ja. in vermogen. Dat doen we dan niet, want dat heeft ook te maken met de economische toestand. Uh, yes. gewoon. Dat heeft niet alleen met die kabinetsmaatregelen te maken. Yes. Maar goed, verdeeld over 400 corporaties. Is dat dan een enorm bedrag, die 2 miljard? Ja hoor, de totale huurinkomsten per jaar die zijn iets van meer dan 12 miljard. Dus het is ongeveer een zesde van de totale inkomsten... Dus het zijn eigenlijk gewoon voor een huren twee maand huren die, die direct aan de staatskans openmaakt. Maar dan begrijp ik toch niet helemaal hoe je dan als 1 zesde opgaat, um, in rook opgaat. Laten we het zomaar even stellen. Ja. Um, hoe corporaties dan failliet kunnen gaan, dan is er ook iets mis aan um, het eigen vermogen lijkt mij. De buffer die ze zouden moeten hebben. Nou, de buffer is nu al groot genoeg. Dat is natuurlijk niet bij alle corporaties zo. Sommige zitten boven de grens, sommige zitten net tegen de grens aan. Ja, en als jij van jouw exploitatie gewoon even 1 zesde afhaalt... dan ga je op sommige punten verlies draaien. Dan ga je dus interen op je eigen vermogen. Dat en wordt uiteindelijk zou je dan misschien failliet kunnen gaan. Nou, dan ga je niet uiteindelijk misschien failliet. Dan ga je failliet. Dat hebben wij berekend en dat berekent de toezichthouder nu ook. Maar Door hoe kan berekend... het dan dat Samson zegt um, eerder... Oh, ja. fractievoorzitter ja. van, van, van de A, ja. onderhandelaar van, van dit kabinet... het CPB ja. heeft doorberekend dat corporaties juist geld overhouden? Ja, daar is precies de fout. Uh, het CTB heeft gerekend met cijfers van 2009. Dus je heeft de waarde van de woningen genomen in 2009. Nou, die woningen zijn de laatste drie jaar in waarde gedaald. En het is ook zo dat door de kabinetsmaatregelen op de koopmarkt, de zogenaamde koendersmaatregelen, de waarde van die woningen het komend jaar nog eens een keer 9% gaat dalen. De hm. hoeveelheid huur die je ervoor kan krijgen is gewoon veel lager dan het CTB heeft aangenomen. Dus, Sommigen zijn gewoon fout. Ja, maar meneer Kalon, nou is in het, verleden, het recente verleden nog wel eens... Uh, heeft het erop geleken dat het allemaal niet opkomt bij de woningcorporaties. Dus beeld dat er wel wat vet weggesneden kan worden, dat is niet goed? Nou ja, kijk, dat beeld dat dat is ontstaan door incidenten en dat corporaties rijk waren. En dat is eigenlijk net na 2000 ontstaan. Ze dus stegen die huizenprijs enorm, huren stegen. Maar het is al een heel aantal jaren zo dat de huren niet meer dan de inflatie stijgen. Dat is al een jaar of zo. Maar de kosten zijn harder. Dus de situatie dat de corporaties rijk zijn, die is al lang voorbij. Mark voorzitter van Edes Koepel van Woningcoöperaties. Dank u wel. Goedemorgen. Nou, dan gaan we maar eens eventjes naar Den Haag. Daar zit verslaggever Marcel Bril. En die heeft zich verdiept in dit dossier, Marcel. Ja, ja, dat zijn toch zorgelijke geluiden vanuit uh, woningcoöperaties. En ook vanuit een onafhankelijke toezichthouder. De brief die ze hebben geschreven is vrij alarmerend. Uh, zijn dat ook geluiden die jij in de politiek terughoort? Nou, dat hangt natuurlijk weer helemaal vanaf uh, aan wie je het ja, vraagt. Dat ja, dat De oppositiepartijen reageren eigenlijk hetzelfde als de verhuurders. D66 en de SP vinden dat het regeerakkoord aangepast moet worden... want de eff effecten zijn desastreus in hun opvatting. Maar VVD en de PvdA die in de coalitie zitten... die zijn tot nu toe veel terughoudende. Gisteravond liep ik de verantwoordelijke minister Stef Blok tegen het lijf. Toen hij me zag, toen uh, zette hij een snelwandelpas in... want hij wilde oh, eigenlijk helemaal meer. niet terug. Reageren. Dus Jij ik bent sneller. erachteraan. Nou ja, hij heeft langere benen, ik erachteraan. En hij zegt dan uiteindelijk dat het, dat het rapport wel op zijn tafel ligt... maar dat hij het nog niet heeft gelezen en dus nog geen conclusies wil trekken. Maar hij wijst er wel fijntjes op dat er andere sommen zijn... die zeggen dat de plannen wel uitvoerbaar zijn. Zoals u weet heeft het Centraal Planbureau de beoordeling gedaan... van het hele regeerakkoord en ook expliciet gekeken naar de huurverhoging en de verhuurdersheffing. Het Centraal Planbureau heeft aangegeven dat het goed uitvoerbaar is. Dus er liggen nu twee rapporten. En het is uh, natuurlijk van belang dat we die goed vergelijken... en uh, kijken waar dan precies de waarheid ligt. Maar mocht het nou zo zijn dat de effecten nou ja, ongewenst zijn... bent u dan bereid om het eventueel aan te gaan passen? U neemt nu een heleboel stappen. U zegt mocht en eventueel. Dat klopt, want u heeft het rapport nog niet gelezen... en ik snap dat er nog naar gekeken moet worden. Dat gaan we dus ook zorgvuldig doen. Maar aanpassen, is dat een optie? We gaan eerst het rapport zorgvuldig bekijken. Nou, dat klinkt nog niet hoopgevend, uh, Marcel. Uh, Blok wilde dus niks over zeggen. We vragen wel meer uh, groeperingen. natuurlijk om aanpassingen. Maar goed, het kabinet krijgt steeds minder geld binnen op deze manier. Ja. Uh, kan, kan het? Nou ja, dat aanpassen dat is wel mogelijk. In de coalitie zeggen ze minister Blok moet nog gedetailleerd uitwerken... wat er uiteindelijk precies gaat gebeuren. En heus houden we dan rekening met de effecten. Dus daar zit nog wel wat ruimte. Maar of dat ook gebeuren gaat, dat is sterk afhankelijk... van het oordeel van de coalitie over de doorrekeningen van gisteren. Jullie hadden het net al over met de heer Kalon. Uh, er zijn nu uh, twee verhalen... Uh, het CPB zegt op termijn levert het geld op uh, dit plan van ons. En het Centraal Fonds Volkshuisvesting zegt... het kost de corporaties dramatisch veel geld. Nee. Uh, voor de duidelijkheid, het, het kabinet wil dat woningcoöperaties... mee gaan betalen aan de crisis. Maar de vraag is of de maatregel in het regeerakkoord... het gewenste effect heeft of juist een tegengesteld effect. Nou, daar moeten ze dus de komende tijd even naar kijken. Marcel Bril in Den Haag over de woningcoöperaties. En we blijven bij de politiek. Marno Remmers was eerder in petten voor ingelaste gemeenteraadsverkiezingen... in verband met herindelingen. Nou, Nu is hij in Schagen, in een verzorgingshuis. Wordt daar ook al druk gestemd, Mayno? Acht mensen. Is niet zoveel, hè? Ik vind niet veel, jongens. Hoe, hoeveel zijn er? Acht? Veertien. Onveertien. veertien. Veertien. Ja, er staat ook een groot bordje bij. Groot glas aanwezig. Want hier stemmen ook de wat ouderen... Uh, ja, het mag nog wel wat drukker, hè? Tot nu toe is het erg rustig. Ik heb het niet eerder meegemaakt met nee? uh, verkiezingen. Want normaal um, schagen, petten en alle andere woonkernen, het zijn er 15 in totaal, daar wordt flink gestemd normaal? Ja, normaal alleen in de eigen buurt, bij het eigen stemlokaal of in de gemeente Schagen kan je dan ook uh, ja? je stem uitbrengen. Maar normaal goede, goede opkomstcijfers hier normaal? Ja, normaal. Het loopt normaal gewoon door. Achter elkaar uh, mensen aan de tafel om te stemmen. En nu zijn er hele periodes dat er niemand komt. De vraag is natuurlijk. Speelt de landelijke. Ja. Spelen de landelijke perikelen een, een rol? Um, André Groot is lijsttrekker van de VVD Schagen. Verwacht de VVD klop te krijgen? Is het brutale vraagje van de verslaggever. Ja, nou, ik verwacht het niet. <kliek> ik vind dat lokale politiek is geen landelijke politiek. We hebben eigen programma's. We zitten met drie colleges in de VVD hier in deze nieuwe gemeente straks. Ja, u bent lijst 1, hè? u bent wel de ik grootste ben... tot nu toe 1, hier. Ja, ja, maar dat wil nog niet zeggen dat, ja, dat wordt bij Loting geloof ik geregeld. Maar in ieder geval, we zijn lijst 1. Uh, maar we zitten met drie partijen in het college. We zijn wat dat betreft, heel slagvaardig geweest en ik hoop dat de kiezer daarna gaat kijken hoe wij hebben gefunctioneerd. En ik denk ja. dat ze daar dus de zaak op af moet rekenen. Nou hoorde ik Ben Blonk, uw collega van de Partij van de Arbeid... zeggen, ja, toen, toen ik met Diederik langs de deur ging... hij mag Diederik zeggen blijkbaar... Ja. Euh, begonnen de mensen wel over de AOW-leeftijd... de zorgpremie die net van tafel was. Dus het, het speelt wel een beetje... Uh, ik, heb Mark Rutte is hier niet geweest, hè? Nee. Niet uh, heeft... die zo handig tactisch misschien. Ja, ja, maar kijk, de heer Rutte, die heeft natuurlijk... Uh, de te ik, druk. Ik zal niet Mark zeggen, maar de heer Rutte. Ja, precies. Want ik weet niet of ik de Mark was zeggen. Maar in ieder geval, kijk, hij is ook minister-president... en hij had een andere verplichting als minister-president. En daar heb ik ook begrip voor. Maar in ieder geval, het is zo dat uh, we hadden wel uh, landelijke kamerleden mee. Fred Treven was mee. Uh, afgelopen zaterdag. En dan merk je wel dat uh, als die mensen aanwezig zijn... dat men ook uh, landelijke vragen wil beantwoorden. Maar ja. nou, lokaal gezien hebben we die... Vragen in ieder geval niet gekregen. Hè? Dus u denkt niet dat wat er landelijk is gebeurd... met die toch een beetje valse start, wat in de media dan zo is gaan heten... Nee. dat dat niet zo lokaal zal uitwerken? Nou, laat ik het zo zeggen. Wat ik net zo pas al zei... ik hoop het echt niet. Het is een lokale aangelegenheid. Ja. Het beleid van uh, Nederland is uh, rijksoverheid... en lokaal is lokale overheid. En die twee programma's zijn absoluut verschillend van elkaar. En dat moeten de kiezer echt weten. U hebt zelf de stem al uitgebracht. Nummer 15 zie ik nu plaatsnemen in het hokje. Iemand die de stem uitbrengt. Kijk, was het een moeilijke keuze, meneer? Uh, voor mij niet, nee? Heeft het, het landelijke, landelijke sentiment nog een rol gespeeld bij uw ja, keuze? zeker ook wel, ja, maar ik ben... wel. ja. ja. <laughs> ik, uh, ik blijf uh, een beetje bij de, bij de leest om het zomaar te zeggen. Nou, oké, okay, <laughs> goed. Uh, wij melden ons straks nog even om te kijken hoe de opkomst is... bij deze lokale verkiezingen vanwege de herindeling. Nou, dan horen wij jou zo weer, Mino Rimmers, dank je wel. En zo dadelijk, na het bulletin, spreken wij de Amsterdamse burgemeester van der Laan. Want die gaat rechtstreeks in tegen beleid van staatssecretaris Steven. Hoe dat zit, hoort u zo. Hoe combineer je een veilige IT-infrastructuur met een hoge mate van toegankelijkheid? Door een virtual office te bouwen, waarop medewerkers zelf hun telefoon, tablet, laptop of welke hardware dan ook kunnen inbrengen.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 Moeizaam overleg over Griekenland en minimumleeftijd voor kopen tabak mogelijk naar 18. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben al Megens. De ministers van Financiën van de Eurozone hebben geen akkoord bereikt over steun aan Griekenland. Ze konden het niet eens worden over de uitbetaling van een volgende termijn. De Duitse minister Schäuble zei na afloop van de vergadering dat er wel een paar opties op tafel liggen, maar dat er geen overeenstemming was. Daarover hebben we intensief discuteerd. Maar dat die vragen zo compliceerd zijn, hebben we geen abschillende lezing gevonden. En daarom werden we ons aan woensdag weer treffen. Schäuble zegt dat het allemaal erg ingewikkeld ligt. Het zou vooral oneenigheid zijn met het Internationaal Monetair Fonds... over het beheersbaar houden van de Griekse schuld. IMF-baas Lagarde was niettemin optimistisch. We hebben some good werk gedaan. So we the de gap, maar we zijn nog niet So Het is progress, maar we moeten do a meer doen. En dat gebeurt zoals Schäuble al zei maandag dus. Dan komt de eurogroep opnieuw bij elkaar. De minimumleeftijd om tabak te mogen kopen gaat waarschijnlijk omhoog. Van 16 naar 18 jaar. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid... volgt daarmee een advies van drie brancheorganisaties uit de tabaksindustrie. Die willen een aanscherping van de regels... omdat roken volgens hen niet iets voor kinderen is. Van Rijn heeft gezegd dat hij het plan zeker niet slecht vindt... en dat hij het zal bespreken in het kabinet. Meerderheid in de Tweede Kamer wil het statiegeld op plastic flessen behouden. Het vorige kabinet was juist van plan om het systeem af te schaffen... en mensen zelf hun plastic te laten inzamelen. Maar de PvdA wil dat die plannen worden teruggedraaid... en krijgt steun van een kamermeerderheid. PvdA-kamerlid Fokke zegt dat veel gemeenten het oude plan helemaal niet zien zitten.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 Het overleg tussen Hamas en Israël heeft nog niet geleid tot een wapenstilstand. Vannacht zijn vanuit Gaza opnieuw beschietingen gemeld. En daarbij zouden onder meer regeringsgebouwen en een winkelcentrum zijn geraakt. En ook in Israël zijn weer raketten neergekomen. De Amerikaanse minister Clinton voerde gisteravond spoedoverleg met premier Netanyahu. Ook zij spraken over een bestand. En als er later vandaag nog altijd geen staak het vuur is bereikt... dan zal de VN-veiligheidsraad zich in een open debat over de crisis buigen. De marechaussee heeft een grote drugsbende opgerold. Het zou gaan om een van de grootste acties in jaren. Zeven mensen zijn aangehouden. Eerder deze maand werden al vijf mensen opgepakt. Die zouden liquidaties hebben voorbereid. Het Openbaar Ministerie spreekt daarom van een gevaarlijke bende. Als je ziet dat er in dit onderzoek sprake is van grootschalige drugsinvoer... verdovende middelen, wapens, wapenbezit, en dat er ook uit het onderzoek naar voren gekomen dat er mogelijk sprake is geweest van op handen zijn de liquidaties, dan mag je deze groepering als gevaarlijk kwalificeren. De verdachten zijn tussen de 22 en 41 jaar. Ze komen uit Kaapverdië, uit de Verenigde Staten en de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied. In India is de laatste dader van de Mumbai aanslagen geëxecuteerd. Mohammed Ajmal Kasab werd vorig jaar definitief ter dood veroordeeld. Kassab, 25 was hij, was een van de tien terroristen die vier jaar geleden 166 mensen doodschoten op treinstations en in hotels in Mumbai. Hij werd als enige toen niet ter plekke door de politie doodgeschoten. Bij een legerbasis in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft de man zichzelf opgeblazen en daarbij kwamen zeker twee bewakers om het leven. Twee anderen raakten gewond.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 En nu wel de ANWB-verkeersinformatie. Er staan 24 files, net geen 70 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is minder druk dan gebruikelijk... want normaal gesproken zouden nu zo'n 150 kilometer moeten staan. De drukste regio's zijn Amsterdam en Rotterdam. Dit zijn de bijzonderheden. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen de afrit Gooimeer en Muiden... 4 kilometer door een ongeluk. En ook een ongeluk op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Voor het knooppunt Muidenberg 4 kilometer. Linker is dicht... Uh, bij Dordrecht op uh, de N3 in de richting van de A16 uh, staat het voor de aansluiting met uh, de A16 vast over drie kilometer door een ongeluk. En op de A50 vanuit Osna Arnhem daar staat de langste file van dit moment. Uh, tussen Renkum en het knopend grijsoord 6 kilometer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Fly Emirates. Hello tomorrow. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Uitgeprocedeerde asielzoekers uit tentenkampen, onder meer in Den Haag en Amsterdam, hebben alleen recht op opvang als ze meewerken aan hun eigen terugkeer. Doen ze dat niet, krijgen ze geen hulp, schrijft staatssecretaris Steven van Justitie. Maar de gemeente Amsterdam en tien andere gemeenten schieten asielzoekers uit Amsterdam-West toch te hulp. Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, Goedemorgen. Goedemorgen. Stelt u er geen voorwaarden aan, aan die hulp die u biedt? Uh, nee, nou, het, uh, het is echt anders. Uh, we komen hiermee... Uh, wat we nu doen, echt niet in uh, conflict met de staatssecretaris. We hebben juist een hele uh, open en uh, goede verhouding uh, met elkaar. Wat aan de hand is, is dat we gaan ontruimen. Tenminste, als de rechter zegt dat dat mag. Ja. En dat willen we op een humane manier doen. En die mensen hebben acht weken in forse stress daar gezeten. Slechte toestanden. Er zijn zelfs uh, echte gezondheidsproblemen. En het enige wat wij willen doen, is een, een bijkomperiode voor hen organiseren. Een soort herstel... Ja. Uh, van 30 dagen en uh, that's it. Ja. Dus uh, de, uh, er wordt te veel zeg maar, verschil gezocht tussen hoe wij erin zitten en hoe de staatssecretaris ja. zijn verantwoordelijkheid voor hem gaat. Nou, daarom bellen we u even voor uitleg. Heeft ja. u er bijvoorbeeld overleg over gehad met de staatssecretaris? Ja, de staatssecretaris is helemaal op de hoogte en weet dat dit het beperkte doel is. Maar hij, hij wil ook uh, onze ruimte geven om, voor die humane oplossing zonder dat hij zijn, zijn duidelijke beleid uh, ter discussie wil stellen. En dit is echt over de boeg van de gezondheidsproblemen... want ik ben er zelf geweest en anderen ook, uh, die spelen daar. Dus bijkomen is even nodig, maar daarna is de situatie voor de demonstranten weer zo... dat ze ja, individuele asielzoekers zijn die uitgeprocedeerd zijn... en dan moeten ze dus terug... Ja, maar dan is er een probleem. Want deze mensen willen niet terug. En willen, werken ook niet mee aan hun terugwerking, aan een, uh, terugkeer naar het land van herkomst. Um, en dan dreigen ze dus na die dertig dagen um, ja, weer in een situatie terecht te komen... van illegaliteit en, uh, en problemen. Wat, wat gebeurt er na die dertig dagen met ze? Mevrouw Rijnsen, er is ook een probleem. U zegt dat goed. En dat probleem kan een burgemeester niet oplossen. Ik denk dat het een internationaal probleem is dat ook een regering in beginsel niet kan oplossen. Dus dat probleem, dat was er en dat blijft er. Ja, maar dan is het interessant. U zegt, wij hebben een constructieve houding, gesprek, relatie met uh, de staatssecretaris. Maar de staatssecretaris die vindt uh, gewoon weg dat mensen die uitgeprocedeerd zijn het land moeten verlaten. Ook al kunnen ze, willen ze niet terug, ze moeten terug. Uh, wat, wat, hoe, hoe ziet u daar een, een oplossing in uiteindelijk? Nou kijk. Ik kan geen oplossing voor het, voor het asielprobleem leveren uh, uh, vanuit Amsterdam. Dat kan geen enkele burgemeester. Maar ik denk zelfs dat de Nederlandse regering in die internationale context niet alle problemen kan oplossen. Want ik heb nu de taak om een demonstratie te beëindigen. Mm -hmm. en mensen die, die er slecht aan toe zijn. Uh, op een humane manier dan toch even weer te laten ja. bijkomen. En na die 30 maar, dagen dan? Na die dertig dagen, dan is dezelfde situatie voor die mensen als die voor de demonstratie was. Dan staan ze weer op straat. Of feitelijk betekent dat vaak dat ze bij familie in kunnen wonen. Uh, en dan is het probleem voor hen in volle omvang weer gewoon het probleem. En voor u toch ook dan, als burgemeester? Ja. Maar dan heb ik wel een eind gemaakt aan een demonstratie... die nu gezondheidsproblemen genereert... Uh, die het risico voor wanhoorlijkheden in toenemende mate heeft. En dan heb ik hen de kans gegeven om twee maanden te laten zien... Uh, uh, dat ze er zijn uh, en te laten demonstreren. Ja. Want dat is namelijk ook een taak van een burgemeester. Maar meneer Van der Laan, dan slaan ze hun tenten weer ergens anders op in uw stad. Nou, niet in mijn stad. Om... Hoe weet u dat zo zeker? Uh, omdat ik over de openbare orde ga... En demonstreren altijd zal toestaan, maar demonstreren met tenten niet altijd zal toestaan. En in deze situatie wil ik geen herhaling van wat we, ja, hebben. En, en dan, en we hebben. En dan, dan zitten ze in en dan er een andere stad en heeft een andere burgemeester ja. hetzelfde probleem. Ja, maar die kan ook weer van mijn lessen leren. En uh, uh, dit kijk... U, u praat nu, en dat vind ik heel begrijpelijk kort dus dat is geen kritiek. Nee, maar nee. u zegt nu steeds burgemeester, je hebt de totale oplossing niet. Nee, nee, die nee heb dat ik klopt. Niet. Dat is eigenlijk wat u zegt. Enkele van de 400 burgemeesters heeft die ook. Maar dan wil ik wel van u weten wat u vindt van de houding van staatssecretaris Steven. Want die voert een vrij rechtlijnig beleid en lijkt net te doen alsof deze mensen niet, ja, niet bestaan. Of, nee. of in ieder geval hun, hun problemen niet bestaan. Nee, dat, zo praat ik niet over uh, staatssecretaris Steven. Want hij, hij biedt binnen zijn... Opgave. En u weet hij heeft een regeerakkoord waar precies andere dingen in staan ja. dan wat hier nu speelt. Hij moet zelfs illegaliteit strafbaar gaan stellen de komende regeringsperiode. Dat hij met die opdracht naar ons toe, de, de gemeente, juist een, een, een, een voorzichtige... Uh, bijna, zou ik zeggen, positieve houding inneemt. Okay. Dus ik, ik, ik ga niet die kant op kijken hè, om kritiek te geven. Er zijn mensen die zeiden, dit is een Haags probleem op Amsterdams grondgebied. grondgebied. Ik heb die tekst nooit gebruikt, want het is niet alleen een Haags probleem... het is een internationaal probleem. Nee. Nou goed, U geeft aan, ik heb geen uh, definitieve oplossing. Dat hebben natuurlijk die uh, burgemeester uw collega's ook niet. Nee. Wat, wat zijn de afspraken die u heeft gemaakt met die elf gemeenten... die deze mensen gaan opvangen? Dat is op, op dezelfde... Uh, als wij dat in Amsterdam willen. Uh, uh, dus dat de mensen kunnen bijkomen. Maar dat er verder uh, geen, geen, geen andere dingen zijn dan een sober bed, bad en brood. En dat is ook waarom we ze te hulp hebben geroepen. Dit is eigenlijk bedoeld voor daklozen. En elke gemeente heeft beperkte opvang. En wij kunnen er veertig hebben in Amsterdam. Maar er zijn er bijna negentig. En daarom hebben we ze te hulp geroepen. Maar het gaat dus op exact uh, dezelfde voorwaarden overal. Het is alleen bedoeld om bij te komen. Okay. Uh, gevolg van het kabinetsbeleid zal zijn dat ze, als ze nu op straat komen, uiteindelijk na die dertig dagen, dat ze opgepakt kunnen worden, omdat illegaliteit strafbaar gesteld gaat worden. Maar dat is precies zoals u zegt, het gaat strafbaar gesteld worden, dus dat is het nog niet. Goed. Eberhard van der Laan, dank voor de toelichting. Graag gedaan. Straks hoort u meer over Congo, Oost-Congo. Met name de rebellen zijn daar aan een opmars bezig. En de burgers zijn zoals altijd het slachtoffer. informatie eerst maar bij de ANWB zit... Dennis mooi. Dennis mooi, ja, ja, ja. natuurlijk. Ja, goedemorgen. Sorry Dennis, ja, ik was even kwijt. Ik kon even niet vinden. Um, Vertel. Nou, de ochtendspit stelt niet zo heel veel meer voor. Er staat een dikke 50 kilometer file. En de meeste van die kilometer staan in de regio Amsterdam. Op de A6 onder andere vanuit Lelystad naar Muiden. Tussen Almere stad-West en Knoppert Muidenberg 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is dicht. Een kapotte auto eh, bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en het knooppunt plein levert dat vijf kilometer op. En de A50 vanuit naar arnhem Daar zit het eh, vanouds aansluiten tussen eh, Renkum en knooppunt Grijshoord. Ook vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks meer over de problemen in Congo. Het probleem tussen Congo en Rwanda. Nu eerst naar Griekenland. Maria en Danaï, twee vriendinnen in Griekenland... die elkaar al vanaf de lagere school kennen, hadden dromen... Een goede baan, veel reizen, een gezin. Maar die dromen komen voor hen niet uit. Werkloosheid onder jongeren is in Griekenland tot ver boven de 50% gestegen. Op de arbeidsmarkt zijn er voor meisjes als Maria en Danae vrijwel geen kansen meer. Oxygen is het stamcafé waar Maria en Danae hun vrienden ontmoeten. De gesprekken gaan over hun leven en de toekomst. Danae heeft na anderhalf jaar zonder baan toch weer een tijdelijk contract gekregen bij een gemiddelijke crash. Maria, afgestudeerd in de letterkunde, heeft besloten maar verder te studeren... omdat een vaste baan er niet in zit. Ze verdient wat door een gehandicapt kind te helpen. Maar rondkomen kunnen ze geen van tweeën. Ik woon nog bij mijn ouders. Ik wil mijn vleugels uitslaan... Maar dat kan niet. Het is heel moeilijk voor mensen van onze leeftijd. Werkgevers willen liever jongeren onder de 25 die ze minder hoeven te betalen. Het is alsof je leven eindigt na je 25ste. Ik voel me bedrogen door de politici. Zij hebben het geld opgemaakt, niet wij. Ik Maria is het meest bewust van de twee, maar ze had er geen moeite mee om te overtuigen... mee te doen aan de demonstraties tegen de bezuinigingen. We zijn hele goede vriendinnen en gaan eigenlijk altijd naar de grote demonstraties. Maria was een van de eerste die meedeed aan de beweging van de verontwaardigden op het Zindigmaplein. Ik ging toen ook vaak mee. In een revolutie geloof ik niet. Maar dan zit ik tenminste niet thuis op de bank. Thuis, dat is samen met mijn moeder, mijn zusje en mijn oma in een appartement. Met 700 euro in de maand, dat verdien ik op de crash... kan ik onmogelijk een eigen woning huren. En dat krijg ik pas over twee maanden, hè? dat is de Griekse bureaucratie. Ik wacht ook nog op geld van mijn vorige baan, van twee jaar geleden. Wat moet ik doen? Een gezin beginnen, terwijl ik niet eens weet of ik word uitbetaald. En zelfs als ik word betaald, weet ik al dat in juli mijn contract afloopt... en ik weer zonder werk zit. Ik was er trots om om Griekse te zijn. Maar nu begin ik toch een beetje te twijfelen. Ik denk er zelfs aan om weg te gaan naar Engeland. Als je niet kunt leven in een land, moet je emigreren. In Oxygen, waar Danai een tijdje als serveerster heeft gewerkt gaat de discussie verder. Maria zegt fel. Ik wil een democratie, rechtvaardigheid, gelijkheid. In tegenstelling tot Danai geloof ik wel dat je iets teweeg kunt brengen. Het volk kan altijd een systeem veranderen. Maar het kost tijd en je moet erin geloven. Tja, maar dat kan in deze omstandigheden wel lastig zijn. Een reportage was dat van Cordy Kees. De VN-veiligheidsraad veroordeelt de inname van de Oost-Congolese stad Goma door rebellengroep M23. De Veiligheidsraad heeft de rebellen sancties opgelegd, zoals een reisverbod en het bevriezen van de banktegoeden. Maar helpt dat de bewoners een beetje? En helpt dat de opmars van de rebellen tegen te houden? We gaan erover praten met Congo-deskundige Koen Vlasserood. Meneer goeiemorgen. goeiemorgen. Een deel van het land is dus niet meer in handen van de Congolese overheid. Wat betekent dat? Laten we vooral niet overdrijven. Hè. Het is niet zo'n heel groot stuk dat de uh, rebellen op dit moment in handen hebben. Maar het klopt natuurlijk dat ze uh, vanuit een, een klein stukje in uh, Noord-Kivu uh, zijn opgerukt naar de hoofdstad van die provincie, naar de stad Goma, en die vandaag in handen hebben. Wat natuurlijk uh, de zaak doet, uh, doet keren en de rebellen plots een veel belangrijkere actor in het conflict maakt. Ja. En hoe, hoe kan het eigenlijk dat Congo uh, ze niet kan tegenhouden? Is het leger zo zwak? Wel, ja, dat is een van de pijnpunten. Er wordt heel vaak uh, de aandacht op gevestigd dat de rebellen steun krijgen uit buurlanden Rwanda en Oeganda. Maar een andere factor, um, en minstens even belangrijk, is de zwakte van het Congolese regime. En daarbij ook de, het Congolese leger, dat als een kaartenhuis in elkaar valt, het moment dat er echt moet gevochten worden. Nou zagen wij in de reportage van Kees Broeren, eh, onder andere gisteravond in het journaal om acht uur, dat eh, de inwoners van Goma de rebellen ontvingen met gejuich. O, verandert er niks voor hen dan als, als de stad Goma opeens ja, geëigend wordt, beëigend wordt door, door anderen, door rebellen? Ja, dat zie je wel vaker. Hè. Wanneer rebellen in een, in, een, in een stad in Congo aankomen, um, ik heb het zelf ook een paar keer meegemaakt, dat er heel veel gejuich is. Er is, er is ook een, een, een nieuwsgierigheid bij de bevolking. Maar ik zou dat niet, oh, niet overdrijven. Hè. Um, men wacht wel af, de bevolking. Uh, er is uh, op dit moment um, een grote meeting bezig in het stadion van Goma waar duizenden mensen proberen bij aanwezig te zijn. Maar dat wil niet per se zeggen dat die rebellen uh, volledige steun krijgen van de bevolking. Dat wordt nog wel even afwachten. En ik denk dat de kans op dit moment daar niet zeer groot uh, voor is. Want hoe schat u het in? Is het voor de inwoners van oost congo een goede of een slechte ontwikkeling... dat de rebellen daar nu de baas zijn? Nou, het is nooit een goede ontwikkeling als er gewapende strijd wordt gevoerd in een stad. Um, en Goma uh, staat al heel lang onder druk... De, de vrees dat dit zou gebeuren is er, is er al heel lang en we zagen het wel een tijdje geleden al aankomen. Uh, maar... Ja, dat, dat bemoeilijkt het leven in de stad uiteraard. Um, we mogen niet vergeten dat een deel van de bevolking is gevlucht. Um, dat ook vluchtelingen uit de buurt um, in het platteland... Uh, de gevechten zijn ontvlucht en ook allemaal terechtkomen in die kampen. Dus vanuit humanitair perspectief is dit een hele, hele slechte zaak. Hm. Wat zit erachter, meneer Flassen Rood? Is het inderdaad Rwanda die dat gebied met veel grondstof in, hand wil, in de hand wil krijgen? Ja, dat is een idee dat heel vaak circuleert... maar ik zou het toch wel een beetje willen nuanceren... Um, wat, wat hierachter zit is dat een, een, een heel moeilijk probleem in het oosten van het land eh, niet opgelost raakt. Eh, de rebellen hebben geprobeerd om door de stad in te nemen hun onderhandelingspositie te verstevigen en de druk te verhogen op, eh, op Kabila. Men was geïntegreerd in het leger voordien dat dat proces is mislukt en nu willen ze die akkoorden die in 2009 waren gesloten opnieuw laten uitvoeren en Kabila dwingen tot onderhandelen. Kabila die zegt nee het is een buitenlands probleem. Dus Kinshasa probeert voortdurend om aan te tonen dat het een internationaal probleem en geen intern probleem is. Waardoor ook de verantwoordelijkheid bij de internationale gemeenschap en de buurlanden ligt en niet bij Kinshasa. Is dat terecht? Nee, dat is een heel gevaarlijk spel, want um, er is natuurlijk die regionale dimensie, maar er is ook die interne dimensie. Namelijk een, een bestuursapparaat dat nauwelijks functioneert, gedreven wordt door corruptie. Het V-rapport dat uh, er staat aan te komen stelt heel duidelijk dat de rebellen steun krijgen vanuit, Congo, vanuit Rwanda en Uganda. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd is er een heel hoofdstuk gewijd aan uh, een van de belangrijkste commandanten van het Congolese leger. Die wordt uh, be, uh, vergeleken met een, een maffialeider die alle soorten netwerken uh, controleert. Dus het is een NN-verhaal. En, en de Verenigde Naties falen daar? Ja, het is heel pijnlijk om te zien dat, uh, dat een 17.000 uh, uh, sterke macht uh, net, niks, uh, uh, niet in staat is om die rebellen tegen te houden. Anderzijds is er natuurlijk ook um, het feit dat dat mandaat niet toelaat om mee te vechten. Hè. Het, uh, het mandaat stelt dat de, die troepen er zijn om de bevolking te beschermen en het leger te ondersteunen. Nu ja, als dat leger, leger wegvlucht, uh, dan gaat de MONUSCO, uh, dus die troepenmacht, die gaan Goma niet, uh, niet verdedigen uiteraard. Ja. Het is al niet voorbij daar. Meneer Vlasenrood, Koen Vlasenrood, Congo-deskundig. Hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Dan naar Rusland. De gemeente Moskou wil meer orde in het centrum van de stad. De overlast van verkeerd geparkeerde auto's... en illegale straatverkopers moet een eind komen. Om dat te bereiken wil het stadsbestuur een beroep doen... op een heel bijzondere soort van burgerwacht. Kozakken. Correspondent David-Jan Godvraag ging op patrouille in een park... waar ze al actief zijn.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 Verloppen gaan ze dus overlast van verkeerd geparkeerde auto's... en illegale straatverkoop tegen. Voor een bijdrage van correspondent David-Jan Godfwa. Na negen uur hoort u over het voormalige Veronica Zendschip. Het is onderweg terug naar Nederland en onze verslaggever is aan boord. Blijft u luisteren. Europees voetbal op Radio 1. Vanavond in de Champions League. Hoeksof van Ajax komt en wordt binnengewerkt. Nee, blijft op de lijn liggen. Ajax, Borussia Dortmund. Dan schiet hij, ja. Hij schiet erin. De Champions League, vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.